Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor het eerst dit najaar zijn er in het hele land weer strooiwagens de weg op gegaan. In totaal reden de wagens sinds gisteravond bijna 38.000 kilometer om 2,5 miljoen kilo zout over de snelwegen te strooien. Het is wel nog even opletten, zegt Rijkswaterstaat. Op sommige plekken kan het nog steeds glad zijn omdat de grond zo koud is dat neerslag bevriest. Ze hadden er niet echt zin in. Stom. wordt heel benauwd en daar heb ik geen zin in. Wel vervelend, maar ik snap het ook wel. Ja, shit. Het is gewoon niet fijn een mondkapje op. Ja, maar het moet vanaf nu wel. Het kabinet heeft scholen gevraagd om iedereen in groep 6 en hoger op de gang zo'n neusmondmasker te laten dragen. Ook worden er bij veel scholen looproutes ingesteld en zijn de pauzes gespreid om klassen niet te veel met elkaar in contact te laten komen komend jaar juni kun je in Landgraaf dansen op deze muziek. Ik koopt naar Pink Pop. Eerder werden Metallica, Pearl Jam, Nothing But Thieves en Twenty Pilots Pilots bevestigd. En gewicht heffen, kickboksen, hollen op de loopband. Vanwege corona mag het voorlopig niet na 5 uur s middags, maar wel na 5 uur s ochtends. En er stonden een paar fanatiekelingen vanochtend al erg vroeg in de sportschool. In deze in Waalwijk bijvoorbeeld. Geurk een bak koffie en dan uh, kunnen we er tegenaan. Gaf nu toch de optie om uh, vroeg te gaan. en denk ik meteen met twee handen aanpakken. En, nou ja, even wennen, denk ik. Terug op terug naar bed. Deze gym gaat de hele week om 5 uur open. Als het een succes is, houden ze dat de komende weken zo. Het weer, vooral in het oosten, kan het nog steeds glad zijn. Verder vandaag af en toe zon, af en toe natte sneeuw en een graadje of zes. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files zijn inmiddels opgelost. De A10 Oost is inmiddels ook weer vrij na een ongeluk bij Amsterdam over Amstel. Voor de Koentunnel heb je nog wel een kwartier vertraging op de ring noord van de A10. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Het verkeer heeft daar last van richting Den Haag en Rotterdam.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 Mm hmm.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 I'm feeling alive.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 Open, het is een doorstroomlocatie. Yes. Mondkapje op, beetje afstand houden ja. en u kunt gewoon daar ja. komen kijken. Prima. Dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. Fijn weekend. Fijn weekend jullie. Dag. Do you ever stop along after the start? Take your car out of that gear. Don't you ever stop along after the start? Get your car out of that gear. What do we have for entertainment? Cops kicking chips, on the pavement Now the news is slapped to attention Luna landing of the day to the Italian monster shoots a lobster Two food restaurant gets out of hand Car in the fridge, a fridge in the car Cowboys to TV land You know Don't stop, oh don't stop Sweat some more The sun will sink And we'll get out the door It's no good for man To work in cages Hit the town He drinks his wages You're fresh You're but Did you notice You ain't get You're fresh You're sweet Did you notice Not get it anywhere Don't you ever stop Long enough to start Take your car Out of that care. Don't you ever stop Long enough to start Get your car Out of that care. Call the marks, A fire of English Came to the jacket At the 7-Eleven Marks was But he had sense, new Lenin, the necessary bits. What do we got? Yeah. What do we got? Yeah. What do we got? Magnificent. What do we got? Yeah. King and the hatband. He went to the park to check on again. the game. But They was murdered by the other team. He went on to win 50 nil It can be true. You can be false, you'll be given the same reward Socrates and Milhouse Gibson both went the same way through the kitchen Plato the Greek or in Tin? Who's more famous to the billion millions? Through the Vacuum cleaner sucks up bunchy.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 Uh, dan ga je middag muziek luisteren, en vervolgens hoor je twee weken later dat er, dat er een aantal mensen uh, niet meer leven. Nou, veel plezier met je muziek luisteren, dan zou ik zeggen. Uh, dat is ook dat wel weer dat... zo. Maar aan de andere kant, muziek is natuurlijk wel uh, vitamine voor de ziel, hè? Ja, uh. dat, is zo, dat is zo. Maar we moeten er niet, niet te veel. Uh, we moeten er wel rationeel naar kijken, vind ik hoor. Ja. En als het, uh, als het niet kan.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 Ligt wegen dicht, dus ijsvrij is, is verplicht. Die jonge vrouwtje ziet haast geen verschil meer. En ik zo weer heel verlucht, met mijn handen op mijn rug en voel me heimbegeer. De sneeuw volgt in de tuin met een theemuts op zijn kruin. De auto van de buurman wil niet aanslaan. Alle meren liggen dicht, elf steden toch in zicht. Het dus is je warm aan. Stindelende handen zijn kachels die hard branden En bloemen op de ruiten Winter is 15 de vorst En echter zoek het vorst Het sneeuwt kom op Het sneelt, kom op Het sneeuwt. kom op naar buiten Je sokken aan in bed In de vorst verlet De melkman, zijn snoor is tijd bevroren. Kinderen op een slee gaan met een rothang naar beneden, die moet je nu niet storen. De gordijnen gaan vroeg dicht, maar de kerstboom die verlicht, vrouw lief in haar nieuwe nachtkreatie. Ze zijn de teken staat op die. en wie niet weg is is gezien. Is de winter geen sensatie? Is de winter geen sensatie? Oh, winter is dit te